Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump verlaagt de importheffingen voor India flink. Van 50 naar 18 procent. Zowel Trump als de Indiaanse premier Modi bevestigen dat ze een deal hebben gesloten. Volgens Trump heeft Modi hem beloofd geen Russische olie meer te kopen. Maar daar zegt de premier zelf nog niks over. Als India stopt met Russische olie is dat een grote tegenslag voor Rusland. India is een van de grootste afnemers. In Australië heeft een jongen van 13 zichzelf en zijn familie gered door urenlang te zwemmen. De familie was aan het suppen en kajakken toen ze door sterke wind kilometers op zee werden geduwd. De jongen begon in zijn kajak terug te peddelen en legde de overgebleven 4 kilometer zwemmend af. De kustwacht vond zijn familieleden op 14 kilometer uit de kust. FIFA-baas Gianni Infantino vindt dat de verbanning van Rusland uit het internationale voetbal moet worden opgeheven. Volgens Infantino heeft de Russische band niets opgeleverd... juist alleen maar bijgedragen aan haat. De zoon van de Noorse prinses Mette Marit is opgepakt... en blijft zeker vier weken in voorarrest. De 29-jarige Marius wordt verdacht van mishandeling, bedreiging met een mes... en het overtreden van het contactverbod met zijn ex-vriendin. Morgen begint er al een grote rechtszaak tegen Marius vanwege eerdere delicten, waaronder meerdere verkrachtingen, zegt correspondent Rolien Kreton. Volgens de aanklacht gaat het om vrouwen, ex-vriendinnen, die werden verkracht toen ze sliepen. En dat zou Marius in sommige gevallen ook hebben gefilmd.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 Wij zijn Coffin Company. Dit nummer gaat over wat er gebeurt wanneer de hel vol zit en alle doden op de aarde rond moeten dolen. Dit nummer heet Yes, we zijn terug met uur 2 van Play It Loud Dutch Fury. Jouw maarlijks update met de nieuwste singles van Nederlandse metalbands. Mijn naam is Marcel Verkuik en ook dit uur staat weer vol verse releases. We hebben afgetrapt met Coffin Company en hun tweede nieuwe single Undead Horde. Coffin Company brengt oldschool death metal met een horror en thrash randje. Sterk geïnspireerd door klassieke death metal uit de jaren 80. Undead Horde is een korte velle track vol energie met een dikke groove en een heerlijk duistere sfeer. En ik vond de heren wederom bereid wat over hun band en nieuwe single te vertellen en waarvoor dank. Tot de volgende. En dan gaan we nu door naar een speciale release in deze maand update, want Sad Whisperings heeft op 19 januari hun nieuwe album The Hermit uitgebracht. Sad Whisperings is een gothic en doom metal band bekend om hun melancholische sfeer, zware riffs en diepe emotionele lading. Hun nieuwe album The Hermit is een conceptueel en introspectief werk waarin thema's als eenzaamheid, innerlijke strijd en zelfreflectie centraal staan. The Heart of Darkness die ik zo gedraaien, is daar een perfect voorbeeld van, traag, meeslepend en intens. En ik heb daarna ook een interview met Alexander van Sad Whisperings... waarin we uitgebreid gaan praten over het album... de thematiek en het creatieve proces. Maar eerst hoor je een track van dat nieuwe album. Dus The Heart of Darkness van Sad Whisperings. Yes. en ik heb nu Alexander van Sad Whisperings live in de uitzending. Sad Whisperings heeft onlangs hun nieuwe album The Hermit uitgebracht. En daar gaan we het de komende minuten uitgebreid over hebben. Alexander, leuk. Uh, welkom bij Play It Loud, Dash Fury. Leuk dat je me te woord wilt staan vanavond over jullie uh, nieuwe album The Hermit. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan man. We hoorden net uh, The Heart of Darkness, een, uh, een van de kerntracks van het album. The Hermit klinkt als een erg persoonlijk en thematisch sterk album. Uh, kun je vertellen waar het idee voor dit album vandaan kwam? Eh, uh, nee, we zijn gewoon, uh, uh, we zijn, uh, zeg maar, eh, uh... we gekomen. Sorry, wat, hey? We zijn bij hem, wij zijn we uh, heropgericht en we zijn nieuws ja. geschrijven. Oké. Okay. En, eh, uh, nou ja, dan ga je gewoon schrijven en kijk je wat er gebeurt. Mm -hmm. En op een gegeven moment hadden we de hoes al wel, zeg maar. Ja. Yeah. De hoes hadden we al wel en, eh, uh, ik had het nummer, The uh, Hermit had ik muziek liggen en ik ben er een tekst op gaan schrijven. Uh -huh. En ik denk hé, hey, dat, uh, nou, dat werd dus uh, de Angry Hermit. Yeah. En het, uh, we hebben gewoon elf nummers geschreven. We hebben zoveel mogelijk geschreven om te kunnen kiezen. Uh -huh. En we hebben alle elf opgenomen. En uh, we hadden gewoon ook een goede kwaliteit bij sound. Dus we hebben expres gekozen om uh, er maar acht op het album te zetten. En dachten we, hey, uh, er zijn nummers, dus een beetje Kill Your darlings die op zich prima zijn. Mm -hmm. Maar die hebben het al niet uh, gehad en daarom hebben we, zeg maar, ook uh, eerst een, uh, als opwarming een EP uitgebracht. Ja, klopt, ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ah, Oké, okay. <coughs> de titel uh, The Hermit roept ook meteen beelden op van afzondering en introspectie. Uh, hoe verhoudt die titel zich tot de teksten en de sfeer van de muziek? Nou, nou, zeker wel. Kijk, z is we hebben natuurlijk wel toen we bezig gaan. Ja, staat er wel vol sfeer, atmosferisch. Mm -hmm. uh, um, um, die introspectie, Kijk, ik kwam zeg maar die, um, die roes kom ik tegen. En uh, iedereen was gelijk, ja, die is vet. Yeah. En dan ga je natuurlijk ook over de urban nadenken. En dan, uh, nou ja, het is al heel toevallig. Ik heb ik heb een chelet, uh, uh, in, in het bos zeg maar. Mm -hmm. Dus ik, ik trek mijzelf ook gewoon af en toe even lekker terug. Oké, okay, lekker, ja. Van, van uh, alle prikkels en alles. Dus ja. ik heb die tekst ook eens net geschreven. Hè? En dan verdiep je zo'n zo hermit ja, die eigenlijk wel een beetje beu is van alle bullshit in de wereld. Uh, en die zich terugtrekt. Ja, precies. En uh, dat onderwerp leent zich natuurlijk voor het uh, um, deerstdoombetaille die ze wisperings doet in het... Uh, het melodieuze, uh, een zeer volle gedeelte daarvan. Ja, precies. En, en uh, muzikaal hoor je dus ook op dit album een mooie balans tussen de Doom, hè? Gothic en melodieuze metal. Uh, hoe is het, muziek, het schrijfproces van uh, dit album verlopen? Nou, het schrijfproces is sowieso anders verlopen vroeger. Uh, vroeger schreef ik alleen en nu schrijf je er ook. Ja. Dus dan krijg je natuurlijk al... Je krijgt sowieso met je verschillen. Mm -hmm. We hebben expres wel gezegd... Uh, hè, uh, we met een beetje achter dat het uh, nou, zeg maar wel wat pittiger uh, uitpakt uh, dan uh, we gedacht hadden. Mm -hmm. We hebben zeker uh, gestreefd uh, naar die balans van des en doen. Yeah. Uh, Het is misschien iets meer des en maar goed, aan de andere kant uh, uh, doet Prem ook heel veel met zijn toetsen. Uh, we zijn niet bang geweest om ook uh, echt rustig kring uh, te beginnen, om echt heel veel dynamiek te creëren. Mm -hmm. Wij denken met dynamiek, als je klein begint, je pakt daarna uit, dan, uh, dus dan heb je. Dus uh, dat hebben we allemaal wel, uh, ja, wel bewust gedaan, zomaar. Zeg Oké. Okay. Wat ik ook zelf heel sterk vind, hè, is de emotionele diepgang in de nummers. Is het album ook therapeutisch geweest om te maken? Voor jou? Je zei het net al, hè, terugtrekken en zo. Uh, ja, nee, ziek is altijd therapeutisch... Uh. Ik vind het gewoon heel zelf heel fijn om te schrijven. En ik mm -hmm. vond het heel erg fijn om met Jurgen te schrijven. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld, Strategy of Tension uh, is Jurgen gewoon naar mijn gilet gekomen. En. Uh, nou, happy eten, en dan sluiten we ons op, en, en dan gaan we schrijven. Ja. Yeah. En, eh, uh, ja. Het is ook gewoon ons dingetje, weet je wel. Dus dat, eh, dat, uh, uh, dat komt er bij mij, zeg maar, gewoon uh, natuurlijk uit. Uh, de eerste twee nummers die ik schreef. Was de drie was uh, Angry Hermit, mm -hmm. Mystique en, en Shadowwork. Dus het is eigenlijk wel een beetje uh, die nummers is eigenlijk wel een beetje typisch uh, mijn staal zo zeg man. Maar. Ja, echt typisch set. Whisperings, ja ook. En, ja. En, en hoe is het album uh, tot nog toe ontvangen sinds de release op 19 januari? Nou uh, ja, uh, verbazingwekkend. Uh, yeah. Goede reacties, nog geen wanklang gehoord. Uh, okay. Er wordt veel geluisterd uh, naar nou, bijvoorbeeld de Spotify die blijft uh, stijgen. Dat kan natuurlijk ook helemaal weer inkakken. Ja, maar in ieder geval zijn er veel mensen uh, aan het luisteren. Oost, oost. En we um, hebben leuke interviews en recensies gehad en um, iedereen vindt het een uh, sterk album uh, sommigen zijn blij dat we er weer weer terug zijn. Um, mm -hmm. Nog geen aanklang, dus uh, we zijn dik te Nou, dat, mo dat, dat mogen jullie zeker zijn. Ik heb hem uh, vanmiddag ook uh, even goed beluisterd. En ik uh, moet zeggen, ik vind hem ook echt steengoed. Dus uh, succes daarmee in ieder geval. En uh, tot slot, uh, wat zijn de plannen voor Set uh, Springs nu, uh, nu het album eenmaal uit is. <coughs> Sorry hoor. Gaan jullie hiermee ook het podium op? En uh, kunnen jullie uh, fans uh, shows verwachten van jullie? <coughs> nou, daar zijn, daar zijn we eigenlijk al wel mee bezig. Hè. We hebben ja. natuurlijk met een uh, uh, show's gehad in Arden met, uh, met Onderwamde Pestel. Ze hebben Connie voorgestaan. Uh, we hebben 14 februari onze album show in de ja. uh, Vera met Kryptosis. Ja, ik zag het inderdaad. Daarna, daarna gaan we naar Duitsland. Ze hebben een show met onder andere Benediction. Oké, okay. oh, dat is ook niet de minste. En dan, uh, dan staat er nog wat uh, uh, in de najaar de Headline op, op een festival. Uh, we zijn met shows bezig. Ja. en Het uh, uh, is wel zo, St. Wisper is niet, niet een band die uh, superveel kan spelen. En het komt uh, omdat Aad en ik zit ook nog in een ramp 3U-band, die aardig goed uh, groot, ja. zeg maar. Ja, inderdaad. En, en Jurgen die is, uh, die is brouwer bij twee brouwerijen. Dus uh, oh. we hebben soms luxe problemen, zeg maar. <laughs> Ja. Dus uh, vo volle agenda's, maar ja. uh, nee, het streven is absoluut om, uh, om een paar keer per jaar te doen. Uh, en, en, uh, dus zoals je verneemt, hebben we natuurlijk uh, gewoon logische, leuke shows ook eruit gepitzeld met Benediction, met Beslus, met Carrivoard. Dus, uh, Dat zijn inderdaad hele gave shows, ja, zeker. Niks te, niks te klaar, zeg maar. We zullen ook weer uh, wat live opnames doen in Vera. Mm -hmm zodat mensen in het buitenland ook gewoon uh, uh, live-shows bij ons kunnen zien. Ja. Dus ja, uh, we gaan zeker, uh, zeker spelen, ja, absoluut. Top, goed om te horen. Alexander Onwijs, bedankt voor je tijd en uh, voor dit mooie inkijkje in, in het nieuwe album The Hermit. Ik uh, wens je heel veel succes uh, met uh, Seth Springs en natuurlijk alles wat komen gaat. Uh, wie weet tot snel bij een van jullie uh, optredens. Dus, uh, ja, ja, super bedankt voor je interview. Ja, graag gedaan. Oh, ja, ja we, komen we komen graag naar Noord-Holland. Dus als uh, iemand dit hoort, uh, we komen graag spelen, stuur maar een mailtje. Ja, is goed, gaan we doen. En wellicht uh, boek ik jullie wel een keertje voor mijn festival, je weet het niet. Oh, dat is ook iets ook tof, zo, toch? Ja. ja, inderdaad. <laughs> ik hou jullie in de gaten. Onwijs bedankt en uh, nou, werkt je zo direct, hè? <laughs> Dankjewel. All right. Jij ook, man. Doei doei. Dankjewel. Doei doeg. Doei. doei. En we gaan door met meer nieuwe Nederlandse metal in Play It Loud Dutch Fury. In het eerste blokje van dit tweede uur... gaan we jullie zo luisteren naar het Roosendaalse Valros... met hun op 22 januari verschenen laatste single The Prophecy. Een nummer dat is geïnspireerd door de science-fiction klassieker Dune. The Prophecy volgt op de eerder vorig jaar, vorig jaar verschenen singles... True Enemy, Ancient Gods, The Deep en The Burning Eye. De Valros combineert sludge, stoner en post metal tot een zware logge sound. The Prophecy is een dreigende track met een opbouwende spanning... dikke riffs en een bijna apocalyptische sfeer... Perfect voor fans van zware atmosferische metal. Je hoort hem nu bij Dutch Fury. Dat waren twee totaal verschillende, maar allebei loodzware tracks achter elkaar na mijn interview met Alexander van Z Whisperings. Met als eerste The Prophecy van Valros en tot slot in dit blokje januari releases hoorde je Saye met de nieuwe single Deception of Decadence. Saye opgericht in 2009, is van oorsprong een Belgische black metal band, maar tegenwoordig 100% Nederlands en met sterke historische en mystieke invloeden. Hun sound combineert rauwe black metal met epische, bijna filmische passages. Deception of dec dec Decadence is de lange, meest slepende track die laat horen hoe intens en gelaagd hun muziek is. En we gaan richting het volgende blok dat we beginnen met de nieuwe single van Textures, Measuring the Heavens. Met deze nieuwe single laat de band na jaren <coughs> sorry, stilte horen weer volledig terug te zijn. Ook Textures afkomstig uit Tilburg behoeft nauwelijks introductie, want ze zijn een van de meest invloedrijke Nederlandse progressieve metalbands en staan bekend om hun complexe ritmes, hun gelaagde composities en unieke mix van melodie en technische metal. De band heeft op 23 januari hun lang verwachte nieuwe album Genotype uitgebracht. <coughs> Sorry. <coughs> Samen met een nieuwe video voor het nummer Measuring the Heavens. Tegelijk met de albumrelease begon Textures in Keulen aan hun Europese tournee met de progressieve metalband Ginger. Stef Brox van de band liet zich niet onbetuigd over de nieuwe video uit. Een belangrijk onderdeel van het schrijven van liedjes is er zo lang mogelijk naar de climax toe lokken. In dit geval bouwen we zes minuten lang spanning op om je uiteindelijk keihard te raken... en je naakt in de woestijn achter te laten met je rekenmachine nog in de hand. Measuring the Heavens is misschien niet voor stervelingen... Je hoort hem nu met aansluitend een oudere trek van de winnaar van de allereerste Metal Battle voorronde op 16 januari in een korte afsluitende Metal Battle Special. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvorm. I got ...met Measuring the Heavens en als tweede... ...en in dit ene laatste blokje draaide ik een oudere track. Niet omdat hij minder relevant is, in tegendeel... ...maar omdat, hij de, omdat deze band onlangs een hele sterke prestatie heeft neergezet. in Amsterdam gevestigde Big Moth heeft namelijk onlangs... ...de voorronde Noord-Holland gewonnen van de Metal Battle... ...die op 16 januari van start is gegaan in het Alkmaarse Victory. Je hoorde ze met hun tweede en nieuwste single Tear Down These Walls. En Big Moth brengt een krachtige mix van groove metal en moderne metal invloeden... Ze leggen momenteel de laatste hand aan hun debuutalbum... dat binnenkort zal moeten verschijnen. Hoewel dit geen januari release is... verdiende deze track absoluut een plek in de uitzending. Nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de Noord-Hollandse voorronde... van de Metal Battle. Mooi om te zien hoe sterk het niveau van de Nederlandse metal scene momenteel is. En dat brengt ons alweer bij een vast onderdeel van het programma... namelijk de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen de last-minute beslissers deze week naartoe... qua metalconcerten in het land? Dat hoor je liever mij nu. De Play It Loud Concertagenda. Counterparts is sinds jaar en dag een graaggeziende gast in Patronaat. Een sympathieke band die dankzij de bevlogen shows keer op keer de tent afbreekt. Gevuld met moderne hardcore klassieken zoals The Disconnect, Wings of Nightmares en Bouquet. Na uitgebreide tours over de hele wereld is op 4 februari nu Patronaat aan de beurt. Support komt van Tsunami, One Step Closer en God Complex... Tickets kosten 28,50 euro. De deur openen die avond om 7 uur. De aanvang is om half 8. En de Madcore band The Gallus Double Boys komt op 4 februari naar de Melkweg met hun nieuwste album. Laten ze al hun muzikale kanten zien, van snoeiharde metal naar rock'n'roll en weer terug. Crank beschrijft de band dan ook als een soort molotov cocktail: een combinatie van extreme metal en nu metal, gecombineerd met extreme vrolijkheid. De tickets kosten 17,25 euro exclusief 4,50 euro lidmaatschap. De deur openen om 8 uur en de aanvang is om half negen. En op 5 februari kun je naar Mayhem, Marduk en Immolation... in de spot in de Oosterpoort Groningen. Tickets daar kosten 43,60 euro. De deur open om half zeven en de aanvang is om half acht. En op 6 februari brengt Beyond Black... hun Rising High European Tour naar Doornroosje... Met hun meest succesvolle album tot nu toe zijn ze klaar voor een onvergetelijke avond. vol epische melodieën en krachtige anthems. laatste kaarten zijn verkrijgbaar voor 34,50 euro. Deur open om half zeven, aanvang is zeven uur. En wil je getuige zijn van de release show van Epinikion's tweede album, The Force of Nature. met support van Abstracted Mind, dan moet je 6 februari in de Sound Dog in Breda zijn. Tickets kosten slechts een tientje. Deur open om zeven uur en de aanvang is om acht uur. En de Noorse grootheden Mayhem komen ook op 6 februari naar de Tifoli-Vredenburg voor een Liturgy of Death-album-release tour met special guests Marduk en Immolation. Tickets daar kosten 44,75 euro, deuren openen om kwart voor zes... en de aanvang is om kwart over, zeven, uh, kwart over zes, sorry. En op 7 februari betreedt Burning Witches het podium van De Pullenude met een show die zal zinderen van pure heavy metal energy. Special guest is Hammer King, tickets kosten 25 euro... inclusief servicekosten, deuren openen om half, uh, half zeven... en de aanvang is om kwart over acht... En tot slot, het uh, is weer zover. We trappen 2026 af met de Metal Battle. <tiek> en zoals altijd is het podium van Estrado de plek voor de voorronde van Gelderland. Vier bands uit Gelderland nemen het op 7 februari tegen elkaar op... in keiharde muzikale strijd om een plek in de halve finale. En misschien zelfs de landelijke finale. De vier bands die het tegen elkaar opnemen zijn. Serotonin, Obscure Reality, Woon, Novelization... en de tickets kosten 8,75 euro. De deur open om 8 uur en de aanvang is om half 9. Helaas geen tijd meer voor de rest van de concertagenda, maar... Check nog eventjes andere websites voor de rest van de concertagenda. De komende weken is zoals eerder vermeld is dus geen concertagenda of metal news te horen. Dit is in verband met bandinterviews. Maar ben je benieuwd wat er dus de komende weken allemaal lijf te zien is? Check dan mijn collega's RTV Metal Café... Guitars of the Valley, TNT, Atos RTV of Razende Roland. En websites als Metal, From Anel of Zware Metalen voor de laatste concerten. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste blokje van deze uitzending. Ook hier betreft het twee bands die recent indruk hebben gemaakt tijdens de Metal Battle voorrondes. Eerst hoor je Slumbercloud en een nummer In My Hands Slumbercloud won onlangs de voorronde Groningen van de Metal Battle in de Simplon. De band brengt een atmosferische, moderne metal sound... met veel dynamiek en emotie. En In My Hands is daar een sterk voorbeeld van. We, <coughs> We sluiten de uitzending dan echt af met de Infamous Nameless... en hun nummer Realm of the Fallen. De Infamous Nameless won, won de voorronde Noord-Brabant van de Metal Battle... en maakte een stevige mix van moderne metal met melodische en donkere elementen. Realm of the Fallen komt van hun EP-release... en laat een band horen met een duidelijke visie... sterke composities en een volwassen sound... een meer dan passende afsluiten van deze Dust Fury-uitzending van deze maand. Dank aan alle bands die nieuw werk hebben uitgebracht... en natuurlijk aan Alexander van Sad Whisperings... voor het interview over het nieuwe album The Hermit. Ook een shout-out naar Big Moth, Slumbercloud, en The Infamous Nameless... voor hun sterke presentaties in de Metal Battle. We houden jullie sterk in de gaten. Uh, heb je deze uitzending gemist? <coughs> of wil je hem terugluisteren? Dan kan dat zodra hij online staat. De link volgt via de bekende kanalen. Mijn naam is Marcel Verkuik. Dit was Play It Loud Dutch Fury. <coughs> Sorry voor mijn heesheid vanavond. Volgende keer beter. En ik ga eruit met mijn laatste woorden. Horns up Stay stay metal. muscle. I Play It Loud op ZFM Zandvoort.